Het de handel in de medewerking en de samenleving en de zelfvero, de wille de om het menselijke ras in stand te houden en het zich voort te planten. Maar het huwelijk dient natuurlijk ook als middel voor gemoedsrust en voor het kweken van genegenheid tussen man en vrouw. Allah subhanahu wa taala zegt dan ook: wa min an khalqa lakum min anfusikum azwaja Oftewel, en het behoort tot zijn tekenen dat hij uit jullie zelf echtgenoten voor jullie heeft geschapen. Opdat jullie er rust in mogen vinden. En hij heeft liefde en tederheid onder jullie geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt. Zorat de room, vers nummer 21. En hiermee geeft de Koran te kennen... dat de man en de vrouw elkaars onderkomen zijn. Elkaars vluchthaven en elkaars liefdesnest... Om een huwelijk te laten slagen dient een ieder van de twee op de hoogte te zijn van de rechten die hem of haar toekomen en van de plichten die van hen worden verwacht. En de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala komt sterk tot uiting in de manier waarop hij de vrouw en de man heeft geschapen. Zodanig dat ze perfect bij elkaar passen. Je kunt bijna zeggen dat ze in elkaar overgaan. Subhanallah. De ene voorziet in de behoefte van de andere. En niet alleen op lichamelijke gebied, maar ook op geestelijke en innerlijke gebied. Vandaar dat ze bij elkaar de nodige rust, warmte en liefde vinden. Het huwelijk is een zaak die zeer geliefd is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft zelfs diegenen geprezen die bij hem erop aandringen om hen van een gezegende gezin te voorzien. Hij zegt namelijk وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Oftewel, en zij die zeggen, onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot een troost voor het oog. En maak ons tot een voorbeeld voor de godsvruchtige. surah al-Furqan, vers nummer 74. Ook zei de profeet in de welbekende overlevering, die na te lezen is in Sahih al jami Trouwen behoort tot mijn sunna, en wie zich afwendt van mijn sunna, heeft zich daarmee ook van mij afgekeerd. De islam leert ons dat het huwelijk een verbindenis is die gebaseerd is op vriendelijkheid, gebaseerd is op eensgezindheid, gebaseerd is op genegenheid en liefde. Het gaat veel verder dan de meeste mensen denken. Man en vrouw dienen naar een relatie toe te werken die gekenmerkt wordt door eerlijkheid, door openheid en natuurlijk door innigheid. De relatie tussen de partners dient zo innig te zijn, zo close te zijn, dat het lijkt alsof jij een relatie met jezelf aangaat. Alsof jij een relatie met jezelf hebt. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Oftewel, zij zijn, dus de vrouwen zijn, voor jullie een gewaad. Een kledingstuk. En jullie zijn voor hen een gewaad. Een kledingstuk. Surat al-Baqarah vers nummero. 187. En kijk naar deze prachtige vergelijking. Dus de man en de vrouw. Die staan zo dicht tot elkaar. Dat het lijkt alsof zij elkaars kledingstukken zijn. Alsof zij elkaars gewaden zijn. En er is een aantal zaken. Waarop een relatie dient te berusten. Om alle tegenslagen te overwinnen. Het allereerste is het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala wordt natuurlijk aangesterkt door het vermeerderen van daden van aanbidding. De relatie tussen man en vrouw is niet alleen een lichamelijke relatie die enkel en alleen gebaseerd is op lust, verlangen en begeerte. Nee, het is een relatie van lichaam en geest. Het is een relatie die de grenzen van het wereldse leven overschrijdt. En tot aan het hiernamaals reikt. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Jannatu adnin wa man salaha min abaihim wa wa Oftewel, de tuinen van Eden zullen zij binnentreden. tezamen met diegenen van hun vaderen en hun echtgenoten. en hun kinderen die schapen zijn geweest. Dus de relatie tussen man en vrouw hier in het wereldse leven. als het goed gefundeerd is, als het berust op een goede basis dan zal deze relatie zich ook voortzetten in het hiernamaals, namelijk in het paradijs. Sorat Raad, vers nummer 23. De tweede zaak die nodig is om een huwelijk te doen slagen, is het hebben van een goede omgang tussen man en vrouw. Dit betekent dat beide partners elkaars tekortkomingen elkaars gebreken, elkaars mankementen door de vingers moeten zien. En ze moeten niet steeds met een verwijtende vinger naar elkaar wijzen en zeggen... jij hebt dit verkeerd gedaan, jij hebt dit niet gedaan, jij hebt dit nagelaten. Zo gaat een huwelijk niet slagen. Ze moeten juist elkaars fouten door de vingers zien. En om dit te verwezenlijken dient men altijd de volgende prachtige woorden van de profeet, Sallallahu alayhi wasallam voor ogen te hebben. Hij zei namelijk, laat een gelovige man, een gelovige vrouw, niet verafschuwen. Als hij één eigenschap van haar verafschuwt, dus een hekel heeft aan één eigenschap van haar, dan verblijft hij zich met een andere goede eigenschap. Overgeleverd door moslim. Dus de profeet die leert ons om te kijken naar de positieve kant van je partner. En niet naar de negatieve zaken. We zijn slechts mensen. Man of vrouw. We hebben allemaal onze gebreken. We hebben allemaal onze tekortkomingen. Dat is menselijk. Dat hoort erbij. Maar de profeet die leert ons hoe wij daarmee moeten omgaan. En hij zegt namelijk, kijk niet naar die negatieve zaken. En als die negatieve zaken jou irriteren, denk dan aan de positieve dingen. Prachtige, wijze, profetische woorden die wij in acht moeten nemen. En de beide partners, de vrouw en de man, die moeten beseffen dat liefde nooit de bovenhand zal krijgen binnen een relatie, binnen een familie. Behalve als de de partners geneigd zijn tot vergeving en zich mild opstellen, alleen dan gaat het lukken. Je moet geneigd zijn tot vergeving. Als je dat niet in je hebt, dan gaat een huwelijk niet slagen, dan gaat het niet lukken. En het is algemeen bekend dat een goede omgang slechts te vinden is in zachtaardigheid. En natuurlijk het zich distancieren of op afstand blijven van kwade vermoedens. Van ongegronde jaloezie. En van valse beschuldigingen. Je hebt sommige mannen, zodra hij ziet dat zijn vrouw aan de telefoon zit... dan denkt hij onmiddellijk dat zij met een andere man aan het praten is. Of als hij ziet dat zijn vrouw de deur uitgaat... Dan denkt hij dat zij met een andere man heeft afgesproken. Dat zijn kwade gedachten. Ongegronde jaloezie. Dat werkt niet ten bate van een huwelijk. Daar moet men voor uitkijken. En heb de volgende woorden van de profeet altijd in gedachten: Namelijk, خيركم, خيركم li ahli. ana خيركم. Li oftewel de beste onder jullie zijn degene die de beste omgang hebben met hun vrouwen de beste onder jullie zijn niet de sterkste zijn niet degene die welvermogend zijn zijn niet degene die hard werken nee de beste onder jullie zegt de profeet zijn degene die de besten zijn in de omgang met hun vrouwen en ik ben de beste onder jullie wat betreft de omgang met mijn vrouw, zegt de profeet. Sallallahu alayhi wasallam. En voor het verbeteren van een samenleving is het een vereiste dat het gezin in harmonie verkeert. Dat het goed gesteld is binnen een gezin. Dat er wederzijdse respect is tussen de partners. Alleen dan... Zou een samenleving slagen. Vandaar dat het stichten van een familie wordt gezien als een gunst binnen de islam. Als een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Wa razaqakum min at tayyibat. أفabil batili yuminoon, wa bi nimati hum Oftewel, en Allah heeft uit jullie zelf echtgenoten voor jullie gemaakt. En heeft voor jullie, uit jullie echtgenoten, kinderen en kleinkinderen voortgebracht. En heeft jullie van goede zaken voorzien. Willen zij dan in de valsheid geloven? En de gunst van Allah verlogene, Surat al-Nahl vers nummer 72. Dus het hebben van een vrouw. Het hebben van kinderen. Het hebben van kleinkinderen. Worden beschouwd als een gunst binnen de islam. Een gunst waarmee Allah ons heeft beschonken. Dan moeten we ook dankbaar voor zijn. De relatie tussen man en vrouw. En tussen een ouder en zijn kind vormen de basis van een samenleving en bepalen het huidige en toekomstige beeld van een samenleving. En daarom als de shaitaan erin slaagt om een familie uit elkaar te drijven, dan heeft hij in werkelijkheid de hele samenleving deels naar de verdoemenis geholpen, deels kapot gemaakt. Beste broeder en zuster, een man die zich genadig, zachtaardig en open opstelt tegenover zijn vrouw, is een lust voor het oog en is een aanwinst voor de omme. En een vrouw die de fouten van haar man door de vingers ziet en het hem niet moeilijk maakt, is een voorbeeldvrouw en is een vrouw waarop gebouwd kan worden. En het is onvermijdelijk dat er zo nu en dan problemen optreden tussen de man en de vrouw. Dat hoort erbij, dat gebeurt. Dit kan het gevolg zijn van een onverantwoord gedrag van een van de partners. Of bemoeienis van een van de familieleden. En soms kan het zelfs zodanig escaleren dat het geschil uitmondt in rechtszaak. Maar wanneer dit soort geschillen en problemen vanaf het begin met wijsheid worden aangepakt en volgens de islamitische richtlijnen worden behandeld en men zich niet laat meezuigen in een sleur van woede, emoties, haat en nijd, dan zal het vuur van de shaitaan heel snel uitgedoofd worden. Het is omdat de meeste mensen niet bekend zijn met de islamitische richtlijnen. En dat zaken zoals gewoontes en tradities vaak de dienst uitmaken binnen een relatie. En niet de islam. Dat wij vandaag de dag geconfronteerd worden met vele huwelijken die op de klippen lopen. Die kapot gaan. Ook hebben wij tegenwoordig moslimmannen. Die denken dat dreigen met scheiding een oplossing biedt voor huiselijke oneenigheden. Als zijn vrouw bijvoorbeeld te veel zout in het eten heeft gedaan, dan begint hij al te dreigen met scheiden. Of als de vrouw bijvoorbeeld hem niet wil gehoorzamen in een bepaalde zaak, dan begint hij al te dreigen met scheiding. Dat is geen oplossing. Hij weet niet dat hij de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala aan het bespotten is. En dat hij zijn eigen familie, uiteen aan het rijten is, kapot aan het maken is. Maar wat zijn nu de middelen die men kan aanwenden, die men kan gebruiken om zijn huwelijkse problemen op te lossen? Wat kan men doen? Het allerbelangrijkste middel is geduld. Tonen van geduld. Als jij bij jezelf denkt, ik ben geen geduldige type, dan zeg ik tegen jou, dan moet je ook niet trouwen. Het aangaan van een huwelijk betekent dat je geduld moet kunnen tonen. En je moet bewust zijn van het feit dat er verschil is in karakters. Niet alle mensen zijn gelijk qua karakter. Niet alle mensen lijken op elkaar. En dat is ook niet de bedoeling. Want stel je voor als twee mensen op elkaar lijken wat betreft karakter. Dan is een van de twee overbodig. Het maakt het juist zo aantrekkelijk dat de meeste mensen verschillend zijn qua karakter. Dat de man en de vrouw verschillend zijn van elkaar qua karakter. Ook moet men de noodzaak van vergeving en verzoening inzien. En men moet er niet vanuit gaan dat zijn wil geldt. Dat alleen hij het voor het zeggen heeft. Binnen een huwelijk heb je te maken met twee mensen. Dus dat betekent dat je compromissen moet sluiten, dat jij moet geven en nemen en dat jij soms zeg maar moet toegeven. En dat betekent ook dat jij soms je zin niet krijgt, dat hoort erbij. En beste broeders, soms kan er zelfs in die zaken die irritatie bij jou opwekken, die verontwaardiging bij jou oproepen kan er soms heel veel goed verscholen liggen. En luister naar de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt namelijk in surat An-Nisa vers nummer 19: allah bil ma'ruf Allahu Allahu Akbar. Prachtige woorden. Hij zegt namelijk en hebt een goede omgang met hen. Dus met de vrouwen. En als jullie afkeer van hen krijgen. Dat kan gebeuren. Jullie krijgen afkeer van hen. Van de vrouwen. Kan het zijn dat jullie afkeer van iets krijgen. Waarin Allah veel goeds heeft gelegd. Dus die zaak die jou irriteert. Daar kan heel veel goeds in verscholen liggen. Subhanallah. Misschien ligt daar wel zeg maar voor jou, een reden van tevredenheid. Een reden van blijdschap. Een reden van verlichting. Je weet het nooit. Dit zijn de woorden van Allah subhanahu wa talen En ook kan vermaning een oplossing bieden voor huwelijksproblemen. Wanneer een van de partners, de andere, aan de voorschriften van Allah herinnert en de bestraffing en de beloning van Allah ter sprake brengt, dan kan dat vermanend werken. Stel je voor, als een van de partners afwijkt van het rechte pad, zich niet meer houdt aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Soms is het voldoende om een aantal vermanende woorden tot deze persoon te richten. En dan kan hij weer terugkomen naar het rechte pad. Kan hij weer terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dus vermaning is ook een oplossing. En als wij de Koran doorlezen, dan valt ons op dat dit boek er alles aan doet om de vrede binnen een gezin te bewaren. Alles. En het laatste wat men moet doen, is zijn vuile was buiten gaan hangen. En met modder gaan gooien. Dat is niet wat de islam van ons wil zien. Wij moeten er alles aan doen om de vrede binnen een gezin te bewaren. Sleutelwoord is vrede, is verzoening. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, na het benoemen van een aantal huwelijkse problemen, wat zegt hij daarna? Hij zegt, Surat al-Nisa 128. Oftewel, dus na het benoemen van al die huwelijkse problemen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dat treft hen geen blaam. Als zij ervoor kiezen, dus de man en de vrouw, om een verzoening aan te gaan. Verzoening is goed, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Verzoening is het beste. Dus het geneesmiddel is verzoening. En niet echt scheiding. Niet verdeeldheid. Maar wanneer natuurlijk alle middelen falen en zijn uitgeput... ...dan is het ons godzijdank toegestaan gemaakt om van elkaar te scheiden. Zodat een ieder van ons daarna zijn eigen weg kan gaan. Soms kan een echtscheiding de enige oplossing zijn. Dat kan. En alhamdulillah is het ons ook toegestaan gemaakt... Om van elkaar te scheiden. Dus beste broeders en zusters, vreest Allah subhanahu wa ta'ala. En doet er alles aan om jullie huwelijk in stand te houden. Om jullie huwelijk te redden. Door in eerste instantie kennis op te doen over jullie geloof. Kennis op te doen over de zaken die van jou als man of vrouw gevraagd worden binnen een huwelijk. En neemt de regels van Allah subhanahu wa ta'ala in acht. Mogen Allah ons meer kennis verschaffen over de islam. En ons in de voetsporen van onze geliefde profeet doen treden. InshaAllah. Subhanakallah. Subhanakallah. Alhamdulillah. illa